Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Een meisje van 16 dat afgelopen week tijdens de Gay Pride in Jeruzalem werd neergestoken... is aan haar verwondingen overleden. Donderdag stak een man zes mensen neer tijdens de Israëlische Gay Pride. De dader werd direct na zijn daad aangehouden. Het is een ultra-orthodoxe jood die tien jaar geleden ook al mensen neerstak... tijdens de homoparade in Jeruzalem. Hij was pas drie weken uit de gevangenis. In de Brabantse gemeente Rukven is de auto van de burgemeester in Vlammen opgegaan. Politie vermoedt dat de auto afgelopen nacht in brand is gestoken. Buurbewoner hoorde twee knallen, nam een kijkje en zag dat de auto in brand stond. Ook de gevel van een leeg winkelpand raakte beschadigd. De burgemeester van Rukven, Van der Meer-Moor, is geschrokken. Ze weet niet of er sprake is van opzet en zegt dat ze nog nooit is bedreigd. Bezoekers van het strand in Wassenaar en Scheveningen mogen de zee niet in vanwege een roodbruine smurrie op het water. Iedereen moest van de politie het water uit. Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat er met het water aan de hand is. De politie heeft het over een plaagalg. De stukjes metaal die zijn gevonden bij het Franse eiland Réunion zijn niet van een vliegtuig, maar van een huishoudtrapje. Eerst werd gedacht dat er weer een stuk van een Boeing 777 was gevonden, net als vier dagen geleden. Toen werd een klep van een vleugel aangetroffen. Die is mogelijk van het vliegtuig van Malaysian Airlines dat anderhalf jaar geleden verdween. Bij de wereldkampioenschappen Zwemmen in Kazan hebben de Nederlandse vrouwen zilver gehaald op de 4x100 meter estafette. Goud was voor Australië. Eerder haalde Sharon van Rouwendaal zilver op de 400 meter vrije slag. Goud was daar voor de Amerikaanse Katie Ledecky. Dan het weer. Zonnig en droog, koelt af tot 16 graden. Morgen warmer dan vandaag. Temperaturen van 28 tot 31 graden. En dinsdag is er weer grote kans op regen. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt. Alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 is de zomer van ZFM. Met nu. ZFM in de avond. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man nooit won maar zijn auto vlog hier vlakbij uit de bocht zonder hem zonder, zonder herman. herman want die had hem net verkozen herman in de zon op een terras leest in dat dat die niet meer in leven was zijn Zijn nou in de krant. Oh, oh, oh rustig ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op het regent als altijd, maar het regent en het regent zonder stralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en slog zeer. En van al zijn jonge stromen was alleen het oud worden gehaald. Oh, de oh, oh, rustig ademhalen. Oh, oh, oh lijkt op het regent als altijd. Maar het regent en het regent zonnestralen. Op een bankje in het park kwam het besluit. Noem het hij nijpert tussenuit. Nu een week geleden en hier zat hij dan maar weer met meer vrijheid dan hem lief was. En nou wist hij die niet meer. We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 FM Zandvoort. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière avec mes frères, sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné.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 ZANG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 Vallée.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 Dancing in the street Sipping champagne on the beach It's so expensive what she eats Cause she's so fancy Cause she's so fancy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 No Sabe lo, que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba. Felipe, dit is Never, never gonna leave you alone Tide is high and the groove is on She said her name was Cindy How would you like a Jacob of me? The bikini on the left, the kiwi on the right Come and give me lovin' all through the night Do the wild thing, ding-a-ling-a-ling -a -ling. Girl, I wanna hear you sing Dig out them, dig out them, dig out them, Oh, Them, I like to have fun now Dig out them, dig out them, dig out them, Girl, I wanna hear you sing I wanna have sing They got them they got them be They're gonna make you sing I wanna have that I should raise you to my Yes. Listen to the beat, beat, beat of a song song, you're buzzing in my head, head, head like a bomb dog. Touch it, touch it, touch the boogie like one big flop, turn about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker, burning up with a blue ice feel to the beat, beat of a song song, buzzing in my head, head like a bomb dog. Listen to the beat, beat of a song song, buzzing in my head, my head like a bomb dog. A bit of a song, song, a buzzin' in my head, my head like a bomb down. Listen to the beat, beat, bit of a song, song, a buzzin' in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive, but with a king on fire, king on drive on a Japanese boogie. We're standing alive, but with a king on fire, king on drive on a Japanese boogie. So matter with me, matter with me, I'm a playin' like a chicken under the coconut <laughs> tree. Listen to the <laughs> beat.